hebben van genoten. Okay. Mijn laatste vraag ook aan jou is: uh, luister jij meer naar uh, traditionele muziek? Ben jij daar meer voor? Of uh, ben jij meer voor de moderne muziek, dus uh, moderne clips en uh, de laatste artiest? Uh, eigenlijk allebei een beetje. Uh, vooral uh, klas ja, klassiek omdat. Je meer? Het... Allebei Allerbij. eigenlijk, ja. Klassiek omdat het, omdat het gewoon meer met gevoelens is. Uh, het raakt je meer en de moderne is. Uh, om te genieten. Oké, okay, dankjewel. Beste luisteraars, uh, welkom terug. Uh, onze volgende interview, uh, degene die wij vol uh, gaan interviewen is uh, Zana Jabari. Uh, allereerst, stel je even kort voor. Hey, ik ben Zana Jabari. Uh, wat moet ik nog zeggen? Uh, ik ben voorzitter van Koertse Studentenraad in Nederland. Uh, oud. Hoe, oud? Hoe oud ben je? Een, uh, 32 jaar. Oké. Okay. Um, nou, zou je in het kort kunnen vertellen wat je van het uh, concert vond. Wat waren leuke uh, momenten? En waar, wat, wat heeft jou uh, geraakt persoonlijk? Nou, uh, het is sowieso uh, heel apart, want uh, het is anders dan uh, gewoon een koerje feest. Het is echt een concert. Echt uh, uh, stil. Het uh, is goed, ja, heel stil, strak georganiseerd uh, concert is dat. En, uh, uh, we, we kunnen Nauros al lang. Dus, uh, zijn heel goed in zulke soort concerten, zijn uh, zeg maar uh, uh, niet gewone feestjes, want uh, ja, ons volk denk ik dat uh, ze moeten gewoon aan zulke uh, concerten aan wennen, we zijn Nodels is allemaal begonnen, dus, uh, heeft afgelopen jaar en twee jaar terug ook ja. zo'n concert georganiseerd, wat succesvol verlopen en is echt